10 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Enschede heeft iedereen tussen middernacht en twee uur weer stroom... zegt burgemeester Den Oudsten. De aansluiting op de reserveinstallatie die onbeschadigd is gebleven... gebeurt gefaseerd. Sommige wijken hebben alweer stroom. Als het niet lukt om iedereen weer aan te sluiten... worden noodaggregaten ingezet. Rond half vier vanmiddag waren twee explosies in een transformatorhuis. In een groot deel van Enschede viel de stroom uit. Op spoorwegovergangen werkten de bomen niet meer... Tientallen mensen kwamen vast te zitten in liften, pinautomaten werkten niet meer en winkeliers sloten de deuren. Ruim 20.000 adressen zijn getroffen door de stroomstoring. De Syrische president Assad houdt morgen een toespraak op televisie. Dat is bekendgemaakt door de staatsomroep in het land, waar al bijna twee jaar een hevige strijd wordt tussen het leger en opstandelingen. Assad zal het volgens de aankondiging hebben over ontwikkelingen in Syrië en de regio.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 AMWB Verkeersinformatie op de A58 Tilburg richting Breda staat tussen knooppunt Sint-Annabos en knooppunt Galder. 2 kilometer vanwege technisch onderzoek na een ongeluk. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. MTR. De avond van 2033. Right the room. by the beam Landing Party. All hands. Henk van Middelaar. Ja, welkom. U luistert naar de avond van 2033 van de NTR op Radio 1. De hele avond keken we ver vooruit. We beginnen nu aan het laatste uur. En in dit uur gaat Henk van Middelaar in gesprek met schrijver en filosoof Maarten Doorman. Hij schreef het boek Rousseau en ik. En sinds Rousseau zijn we in de greep van het verlangen naar echtheid en authenticiteit. Doorman pleit voor een hernieuwd vooruitgangsdenken met nieuwe ideeën over wat ons verenigt. Ik geef het woord aan Henk van Middelaar. Dankjewel. Ja, ik praat met een man die in 2033 76 wordt. Nu is hij nog filosoof, dichter, criticus en hoogleraar... aan de universiteiten van Maastricht en Amsterdam. Waar gaan we heen, is de hele avond al de vraag. En ook in dit uur zal ik dat vragen aan mijn vergast. Maar ook, waar gaat hij heen? En wie is hij? Die vraag vindt hij misschien het moeilijkst... gezien zijn laatste boek, Rousseau en ik... waarin hij betoogt dat het streven om jezelf te zijn gedoemd dus om te mislukken. En wie ben je als je, zoals hij, de helft bent van een tweeling? Maarten, laten we eerst even vragen hoe een filosoof over een toekomst nadenkt. Doet hij dat anders dan een gewone sterveling, zoals ik? Nou, ik mag hopen dat een uh, filosoof daar nog iets uh, kritischer over nadenkt. Ik bedoel, kritisch in de zin dat je niet te naïef gelooft... in allerlei uh, blauwdrukken en precies uitge. Teken de plannen, want dat, dat werkt gewoon niet. Het is, het is altijd anders dan je denkt. En, um, nou ja, laat ik filosofen niet overschatten. Ik, ik geloof, net als ja. velen onder mij, daar, daar niet zo erg in. Als je denkt bijvoorbeeld. Maar waar geloof je, in, je niet in? Dat, dat, dat ze beter nadenken? Dat je het zo goed kunt voorspellen, denk aan het hologram, waarvan tien jaar geleden was iedereen met die hologrammen ja. bezig. Nou, het hologram is er helemaal weg. Of uh, met Hive als sociaal netwerk. Je dacht dat is zo onwaarschijnlijk succesvol. Dat is de komende 10, 20. Het is ondenkbaar dat dat verdwijnt. Ja. Juist omdat de jeugd zich daar helemaal opgestort. En nu is het Facebook. En, snap je? Dus ik bedoel, de, het is toch wel heel moeilijk om je een beeld te vormen. Niet alleen de toekomst is grillig. Uh, ook het verleden blijkt grillig. En jij laat je nogal uh, uh, beïnvloeden, zou ik bijna zeggen. Maar je bent nogal gefascineerd door het verleden. In je laatste boek, Rousseau en ik. Constateer dat er in deze tijd een bijna obsessieve aandacht is... voor het echte, voor jezelf zijn. Wat bedoel je daarmee? Um, ik ben natuurlijk om te beginnen zelf ge, geobsedeerd... door dat, dat Je krijgt er een, er een microfoon bij. Van authenticiteit. Ja. <laughs> Twee microfoons. <laughs> ja, dat is goed. Stereo luisteren, <laughs> dat, dat weet ik, maar stereo spreek. Met dubbele tong. Um, Zover laten we het niet komen. Nee, um, dus ik ben om te beginnen zelf nogal geobsedeerd door dat, dat hele idee van echtheid, puurheid, het natuurlijke, authenticiteit. En um, wat ik denk, en ik hoop dat dat geen projectie is, is dat dat eigenlijk om me heen ook het geval is. Als dus je kijkt naar uh, reclame, uh, maar ook naar de verlangens van mensen, het toerisme, ja. naar uh, de. Maar van... probeer eens te benoemen wat, wat, wat dat de echtheid, puurheid is. Wat is dat? Um, dat is een heel naïef idee. Een soort verlangen naar een kinderlijke, natuurlijke staat van zijn... waarin alles uh, nog is zoals het is en niet uh, lijkt zoals het is. En dan geldt dat natuurlijk vooral voor onszelf. We willen allemaal zo graag onszelf zijn. Dat wordt ons ook steeds meer uh, verteld, dat mm -hmm. we dat moeten. Dat het uiteindelijk om gaat dat je jezelf moet zijn... en ook je eigen verlangens uh, moet volgen. Eerst ontdekken en dan volgen en... Uh, nou, dat is eigenlijk ook een soort dictaat dat ons sinds enkele decennia met uh, extra kracht is opgelegd. Ja, en, en, en waarom komt dat? Of waar komt dat verlangen om authentiek te zijn vandaan? Nou, ik denk dat dat begonnen is met Rousseau uh, in de en, loop van de 18e eeuw. 301 uh, jaar geleden ongeveer geboren? Ja, precies. Dat, en daar uh, komt het vandaan? Uh, het begin bij Rousseau. En natuurlijk is er nooit een keihard begin in de geschiedenis. Nee. Maar je moet, ook niet, uh, je moet op een gegeven moment ook wel durven weren om beginpunten aan te wijzen. Kijk, er is wel het verschil tussen echt en onecht is natuurlijk van alle tijden. Uh, het feit dat iemand een beeldje verkoopt van goud... En dat dat dan alleen van buiten goud is en van binnen ijzer. Dat kan net zo goed onder de Romeinen of de Grieken voor mm -hmm. als nu. Of alle varianten die er mogelijk zijn. En ja. dat iemand zegt, uh, uh, u moet linksaf en het is uh, rechts. Omdat het je goed uitkomt. Dus in die zin is natuurlijk het verschil tussen echt en onecht. Of de waarheid ja. spreken en schijn... Uh, dat is van alle tijden. Dat, dat is van alle tijden. En is dat verlangen om echt te zijn ook van alle tijden? Nou, maar het verlangen om echt te zijn in nieuwe zin, dus vanaf Rousseau, ja. is anders. Dat is namelijk het idee dat wij ooit uh, uh, anders waren, beter, goed. En dat het de beschaving is, de cultuur die uh, van ons eigenlijk uh, onoprechte, hypocriete, verderfelijke mensen heeft gemaakt. En, en dat idee, dat dus de beschaving en eigenlijk bijna alles wat we leren... en de manier waarop mensen met elkaar samenleven, dat dat corrupt is. Dat dat in beginsel verkeerd is. Dus als we nog in een natuurstaat zouden leven... Dat begint bij Rousseau, ja. Dan eh, zouden we pas echt zijn... Ja, zoals natuurvolkeren, de indianen. Hmm. Uh, maar ook de, de bewondering die het kind een deel valt. En onze ontroering. De ontroering die we hebben wanneer we kinderen zien. Omdat die nog ja. zo eerlijk zijn met die grote ogen. en uh, Het feit dat wij daar zo door vertederd worden... is voor een klein deel biologisch bepaald en intercultureel. Maar dat is eigenlijk vanaf de 18e eeuw, met name de romantiek... Ja. is dat veel groter geworden. En sterker nog, je kunt ook zeggen, we leven zo langzamerhand onder de dictatuur van de jeugdcultuur. Mm -hmm. Dat is eigenlijk waar het naar en, toe is gegaan. Heeft dat ook te maken met dat verlangen naar authenticiteit, naar echtheid? Dat we die jeugdcultuur zo ophemelen? Uh, ja, nou, het is er eerder een gevolg van, denk ik. Uh, aanvankelijk wel, dus in de jaren zestig... de tijd dat uh, de popmuziek opkwam... en eigenlijk uh, met de toenemende welvaart... we ons konden oh. gaan afzetten van dat hele korset van maatschappelijke... Uh, uh, verplichtingen en gebruiken. Ja. En dat is echt de uh, jaren zestig begint dat. Ja. Hè? De hippies. En uh, je ziet het ook in de kleding die losser wordt. Uh, haren die je laat groeien. Geen BH meer uh, dragen. <laughs> uh, al die dingen. Dus alles moet losser. En je, uh, Want dan uh, kwam je dichter bij jezelf. En dan kwam je dichter bij jezelf. Los en, van al die ja. maatschappelijke conventies, sociale ja. afspraken. Ja. Wat is er eigenlijk mis mee? Met dat streven naar authenticiteit? Het is niet verkeerd. Het, is, het, is, niet het is niet alleen verkeerd. Het is, nou, het, het is goed, het is verkeerd. Het is, laat ik het zo zeggen, ik heb geprobeerd het te, om te beginnen... om te analyseren hoe het werkt, die authenticiteit. En wat mij opviel, is dat het eigenlijk heel erg paradoxaal is. En dat probeer ik ook in dat boekje van mij over Rousseau... Rousseau en ik, ja. um, uit te leggen. Dat eigenlijk elk verlangen naar authenticiteit, naar het echte... steeds in zijn tegendeel omslaat. Geef een voorbeelden. Nou, ik vind het zelf een heel mooi voorbeeld... wat je in de politiek in toenemende mate ziet. Politici die uh, eigenlijk steeds slechter scoren... wanneer ze het hebben over ideeën... en wanneer ze een politieke discussie uh, aangaan op televisie. Je kunt veel beter laten zien hoe leuk je bent... hoe spontaan je bent, hoe echt je bent. Daar win je stemmen mee. En niet wanneer je een, uh, een inhoudelijk. deskundig inhoudelijk debat voert. En wat zie je dan? Dat politici dat eigenlijk helemaal niet goed kunnen. Zichzelf zijn en dus mediatrainers en spindokters in de hand nemen om uh, getraind te worden... Uh, in het zichzelf zijn, dat is natuurlijk niets kunstmatiger... dan uh, getraind worden in hoe je natuurlijk ja, over moet komen. Dat is nogal tegenstrijdig. Maar je ziet het overal, maar ik vind dit wel een, ja. een, een, een interessant voorbeeld. Omdat het ook <lacht> wij, willen niet, wij willen niet de politicus zien, wij willen de mens zien. Wij willen niet Rutte als premier zien, We willen Rutte als man zien. Ja. Ja, ik geloof het wel. Ja. En, uh, uh, nou, je ziet het eigenlijk overal. Dus wat we ook willen zien is emoties. Ja. Emoties verkopen. Want emoties, daarvan wordt gezegd, die zijn echt. Als iemand een redenering uh, <coughs> houdt. Als iemand aan het redeneren is. Ja. Dat zijn gedachten. en ja, die, zijn, uh, die hoeven helemaal niet echt te zijn. Dat zijn redeneringen. Maar als iemand uh, gaat huilen of hard lachen. of spontaan nee, Is elke emotie opgerecht? Uh, nee, ik geloof er helemaal niet in. Ik, ik bedoel, als je langer nadenkt over wat natuurlijk is... of wat authentiek is... Ja, maar huilen bijvoorbeeld, dat lijkt me toch behoorlijk oprecht? Of kan je dat ook fijn zijn? Dat kun je heel goed fijn Er zijn ook uh, toneelspelers ja, die, die doen huilen. Dat, maar... uh, die hebben dan echt het hoge Maar uh, Obama pinkte een traantje weg. Hè? De dag voor zijn verkiezing. Is de, de, dat de, dat beroemd, ook ja, Hillary Clinton is, een, is beroemd. Hè. Dus in de verkiezingsstrijd met Obama... Uh, die, die traan wegpinkt... omdat ze zegt, dit is wat mij is. Dat was in 2008. Aard, ja. Ja. En, ja, ja, een onrecent ook Obama. Ja, de weet dag voordat ja, de verkiezingen ja, waren. Ja, uh, dat weet ik niet. Dat, ik heb geen idee. Daar is okay. ook meer over geschreven, geloof ik. Dat, uh, okay. Maar bij Hillary Clinton, vier jaar geleden, ja. is er echt enorm veel over die traan geschreven. Van is die nou echt, of was het een okay. strategische traan? Goed, de, dus sinds Rousseau, sinds zo'n uh, 250 jaar geleden, zeg maar, uh, zijn we in de ban, en nu steeds meer, van echt zijn. Authenticiteit tonen. Waar belanden we als we hiermee doorgaan? We komen vertrekt. In een uh, emotiecultuur, in een enorme kinderachtige, uh, instinctieve, vormeloze, uh, schreeuwige, uh, uh, treurige wereld. Want omdat het ontzettend goed is wanneer we uh, niet alleen leren om met mis en vork te eten, maar ook uh, te spreken in zinnen van meer dan twee woorden en. Uh, wat plezier te hebben door um, dingen in een bepaalde vorm te gieten. Ja. En, en, en waarom vind jij dit verschijnsel zo interessant? Want je zei aan het begin van dit gesprek... ik hoop niet dat het een projectie is, maar waarom vind jij dit zo boeiend? Nou, uh, daar zijn verschillende antwoorden onmogelijk. <laughs> natuurlijk, ik heb ook twee microfoons... dus ik kan één antwoord in de ene microfoon geven. En de andere in de... Ik durf maar, het bijna niet te ja. zeggen... maar probeer dicht bij jezelf te blijven. Ja. Kijk, daar gaan we al weer. Dat is natuurlijk uh, de logica van het medium. Dat je mijn verhaal wil horen... en niet het verhaal dat in mijn boek staat. Maar dat nee, nee, mag... nee maar dat, dat, dat, daar hebben we het al ja. voor een deel over nee, gehad. De komische... dat is Ehm... Ja, dat is, dat is, het is gokken. Ik, heb, ik las nu net een proefschrift... dat ja. volgende week verdedigd gaat worden... Over, van Daniel Hooghiemstra over Kees Boeken... Uh, van de werkplaats, die school ja. in Beeldhoven. Mm -hmm. en um, Dat is een man die eigenlijk een achtergrond heeft... die, zo stelde ik vast toen ik het las... ook wel een beetje lijkt op mijn achtergrond. Namelijk... Um, een achtergrond van de kwekers, van de doopsgezinden... van um, een protestantse manier van denken... Um, waarin eigenlijk die eigen verantwoordelijkheid uh, zo belangrijk is... en die eigen stem. Je zou kunnen zeggen dat is de hele protestantse lijn in het christendom... dat je je niet meer iets aantrekt van de vormen van de religie. Van maar wie, je, hebt wat je, Precies, je hebt een persoonlijke verhouding tot God. Precies, je hebt een persoonlijke verhouding tot God. En dat lijkt bevrijdend, want je hoeft je niks meer aan te trekken... van de regels Aha. van de kerk. En, uh, maar dat is het niet, want er komt een lode last te liggen op jezelf. Je kunt geen kant meer op. En uh, ik ben niet streng christelijk opgevoed. Dat doe ik niet. Maar als je zegt, ik kan geen kant meer op omdat dan de verantwoordelijkheid geheel bij jou ligt. Ja, en je je ook af moet vragen van... wat wil ik eigenlijk? en uh, wat, Wie ben ik? Ja. Wat moet ik doen? Uh, ook Kantiaanse vragen. Ook die Kantiaanse plichtethiek zit er dichtbij. Ja, en naar Rousseau. Dit. Want Rousseau, als ik daar toch even op terug mag komen... werd geboren in Genève en past ook precies in die traditie van uh, het pietisme, waarin het helemaal niet gaat om de... Pietisme de, om de, is dus een, een vorm van vroomheid die in die protestantse wereld... Ja, en dat met name in de 18e eeuw heel sterk ja. opkomt. Uh, je ziet ook dat Rousseau een boek schrijft, Emile, waarin een passage staat... Uh, waarin wordt uitgelegd hoe kinderen dan eigenlijk zich tot het geloof moeten verhouden... of dat moeten ja. leren. Ja. En daar uh, legt iemand uit dat al die regels van de kerk niet belangrijk zijn... maar dat het ja. eigenlijk een natuurlijke vorm van religie is. Ja. En um, dat jij als persoon... dus ja. je uh, moet verhouden tot het goede en het kwade. Dat is veel ja. lastiger dan wanneer iemand ja. dat je uitlegt... en het niet goed doet, dan ja. een beetje de roze en krans. Je, want je zei net, uh, uh, want dan moet je je afvragen wie ben ik? Um, misschien een rare vraag, maar met wie spreek ik nu? Ja, met Maarten Doorman, maar in welke rol? Ehm... Um, nou, dat je is, denkt, ik zou het... flauw kunnen zeggen. Jij hebt iemand uit. Ik, heb, ik doe een aantal dingen tegelijk. Hè. Jij hebt mij uitgenodigd. Uh, en ik weet niet op welke rol je mij hebt uitgenodigd. Maar ik, ik doe een aantal dingen. Ook publiek natuurlijk, een aantal dingen die eigenlijk heel verschillend zijn. Uh -huh. Want ik ben ook dichter, uh, ik ben filosoof, ik schrijf voor de krant. Ik ja. werk aan de universiteit, uh, ik ben ook vader van kinderen. En, ben je en in, al uh, die, in al die verschillende bezigheden ben je dus steeds een herkenbare Maarten Doorman. Of zijn jouw rollen zo verschillend? Um, nou, ik heb daar wel een tijdje, moet ik je bekennen, wat mee geworsteld. Met name omdat ik uh, zowel gedichten schreef als in de filosofie actief was. Dus ja. zowel, zowel literair als wetenschappelijk. Ja. En mijn uh, wetenschappelijke collega's wel eens zeiden bijvoorbeeld over mijn proefschrift... Nou, dat is een heel goed geschreven boek. En dan dacht ik, dat is een twijfelachtig compliment. <laughs> en uh, mijn poëzie vaak werd gelezen op zijn filosofische merites, terwijl ik voor mijn eigen gevoel daar geen spatje wijsbegeerte in had gelegd. Ja. Dus uh, in het begin had ik daar wel last van. Maar op een gegeven moment, uh, dat is eigenlijk altijd zoals je ouder wordt... kan het je niet zoveel meer schelen. Je, je kent vast wel de socioloog Zygmunt Bouwman. Dus mm -hmm. een Paul, die zegt, we leven in een vloeibare samenleving... Ja. Wij kunnen niet meer volstaan met één houding. Voortdurend worden er andere rollen van ons verwacht. Ja. Nou, dat is mij wel te hulp gekomen, ja. die constatering. Um, het, het, kijk, als je 25 bent, is het ook lastiger... omdat je maatschappelijk gezien nog niks bent. Ja. Dus je, als je debuteert als dichter of als je begint als filosoof... ben je ja. niks en twijfel je nog heel veel over... Wie je zelf bent. Zoals ja. pubers uh, in een nog ergere mate twijfelen ja. over wie ze zijn. Ik had ook als puber enorme last van mezelf. Dat had met die twijfel te maken. Wie ben ik? Wat, moet ik, wat ga ik betekenen in de wereld? Wie is nou eigenlijk die Maarten Doerman? En uh, wat doet hij hier? Ja. <laughs> en nu? Um, nou, naarmate je ouder wordt, word je steeds schaamtelozer. En dat is bevrijdend. Ja, ja. En dan trek je er daar minder van aan. En dat ja. heeft voor een deel ook te maken... de tijd is ook veranderd, denk ja. ik. Dat maar eigenlijk ja. een, een mooie contradictie. Want je zei, ja, in onze tijd heeft die jeugdcultuur zoveel aandacht. Ook omdat om we denken, dat is nog echt. Maar als ik naar jou luister, denk, je, denk ik... je bent nu waarschijnlijk meer jezelf dan je toen was. Toen je 15, 16 was. Ja, maar dat veronderstelt natuurlijk dat er een zelf is... dat er al is... En dat dat steeds duidelijker wordt in de loop van je leven. Maar dat zelf is er niet als je 18 bent of als je 5 bent. Of maar in beperkte mate. Dat zelf, daar bouw je aan achteraf. Als je terugkijkt op een leven, dan kun je zeggen... kijk, dat was het. En dat is die man of vrouw geweest. Of dat was ik. Waar droomde je van? Vroeger? Ja, toen je 15, 16 was. Want je zei, wat doe ik hier op deze wereld, hoorde ik je net zeggen. Ja. Um, nou, ik vrees. Uh, um, uh, op een soort Rousseau-achtige. naïeve manier. Um, ik denk dat toen ik 15 of 16 was. dat het vreselijke woord vrijheid voortdurend door mijn hoofd spookte. Uh -huh. En waar wilde je dan van bevrijden? Ik denk van, van alles wat ik was: van mijn huis, van mijn school, van van mijn leven. Ik was, was niet een hele opgewekte puber. Dat is echt pas veel later gekomen. Een ja, sombere jongen. Ja, een, beetje, ja, een beetje wel. Ja. Nee, ik, wil, ik, ik, ik kon wel veel plezier maken... maar de basishouding was er oh. eentje van... Uh, um, mineur. En, en hoe verklaar je dat nu? Achteraf? Zo'n veertig zo um, jaar later. Nou, ik denk dat ik... Uh, Jezus, ja... Um, ik, ik denk eigenlijk dat het had te maken... maar uh, het is een beetje een blind guess... maar dat dat had te maken met, uh, met zo'n soort achtergrond... van gezin, de Mijn Mijn waren Remonstrant en nogmaals niet. Ja. Dat is ook, dan kun je niet fanatiek zijn... want dat mm -hmm. zit niet in die, in die, in die godsdienstige houding. Yeah. Maar um, ik denk dat ik wat sensitieve sensitieve jongeman was... die daar ja. extra gevoelig voor was. En, Meer dan je broer, uh, dan je tweelingbroer. Ja, nee, absoluut. Um, maar goed, daar, ik was me daar niet zo bewust van, omdat dat geloof ja. had, helemaal geen rol speelde. Maar wat verwachten je ouders mee. van jou? Nou, die waren, en dat zit heel erg in die lijn, die, als, als die wilden dat ik heel erg mijn eigen weg volgde. Ja. En die vonden eigenlijk uh, alles mooi wat ik deed... als ik er zelf maar achter stond. Dat past daar heel erg in. Dat is natuurlijk ook heel, er zit iets heel moois in. Maar wel moeilijk ja, als je niet weet premies. welke weg je ja, moet precies, gaan. Precies, ja, precies. En daar, daar, daar ja. heb je eigenlijk altijd naar gezocht. Of altijd, maar in die jaren althans. Ja, en in zekere zin nog wel. Omdat ik mijn, mijn leven is zo georganiseerd... dat ik nog steeds wel ja. behoorlijk verschillende dingen doe. Mm -hmm. En dus eigenlijk, misschien niet elke dag... maar bij wijze van spreken wel elke maand nog kan kiezen... of ik meer de literaire kant of de journalistieke kant op ga... Mm. of meer de filosofische kant. En, uh, is dat een vrijheid die je nodig hebt? Nou, het is ook lafheid. Hoezo? Omdat je natuurlijk ook kunt zeggen, uh, je moet in één ding heel erg goed zijn en daar moet je je helemaal op richten. Uh -huh. En als je twee dingen doet, is dat ook wel van twee walletjes eten. Uh -huh. en, uh, maar wij zitten dan een angst dat je in dat ene ding misschien niet exceleert. Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Tegelijkertijd, uh, want dit klinkt wel weer erg zelfbeschuldigend, ik vind het ook wel weer een kwaliteit van mezelf. Uh -huh toen ik uh, een jaar of zeventien was op school twee gimlieraarren door een fout in het rooster. Zie dus je nu twee microfoons? Ja. <laughs> Goed, nee, we gaan door. Uh, meneer Manting en meneer Visser. En meneer ja. Manting dacht dat ik bij meneer Visser gimde. En ja. meneer Visser dacht dat ik bij meneer Manting gimde. En nou denk jij dat ik naar geen van beide toe ging. Maar zo eenvoudig was het niet. Nee. Ik ging naar allebei toe, maar onregelmatig. Twee keer naar de ander, drie keer naar de <lacht> een. Dan twee keer niet. Dan zo hield je je ongrijpbaar. En, en, precies. En het was eigenlijk een heel goed systeem. Want ik hield erg van voetballen. Dat is nog steeds zo. Zoals dus er gevoetbald werd en ik zag dat, ik keek even om de deur. Dan was ik er zeker. Ja. Uh, dan had ik natuurlijk nog wel het probleem van de twee microfoons... dat als er bij meneer Manting en bij meneer Visser werd gevoetbald. Maar dat is een luxe probleem. Nee, maar begrijp je wat ik bedoel? Dus ja, dat, is, uh, ik. Um, dat is ook een manier van leven, die, daar zit iets opportunistisch in... Ja. maar ook wel iets heel... Mm -hmm. um, maar voor is mij niet... werkt dat. Ik heb, als, ik, als ik op het gebied van filosofie niet zoveel inspiratie heb... of weet hoe het verder moet... dan kun je ja. je lesjes afdraaien en je stukjes mm -hmm. halen. En dan kun je ook een tijdje wat meer tot ja. de journalistiek of tot de uh, positie verhouden. het is misschien paradoxaal, maar als je zo uh, op zoek bent naar je vrijheid. ben je eigenlijk helemaal niet zo vrij. Nee, ik ben ook niet meer zo op zoek naar die vrijheid hoor. Dat was toen. Oh, okay. dat, dat is een. Uh, ik heb daar nog wel een jaar of tien voor nodig gehad. Maar uh, toen kreeg ik toch al door dat die vrijheid. dat dat een. Dat, dat een illusie is. Hoewel het nog wel tien jaar duurde... voor ja. ik begreep dat allerlei woorden... waar het woord vrij in voorkwam... Hè, zoals vrijzinnig... Ja. Uh, dat die altijd op het tegendeel duiden. Ja. Dat is allemaal volgens regels... die dan door anderen bedacht zijn. Ja. Ja. Ik eh, gebruikte net in een vraag... het woord paradoxaal. En Dat doet me denken aan muziek... die jij hebt meegebracht. Um, het is misschien ook leuk... we hebben de hele avond uh, bandjes... en zangers gehoord... Uh, dit is een kalmer gesprek, maar je hebt muziek meegebracht... die ook illu iets illustreert van jezelf. Namelijk muziek van uh, Mozart, Cosi van Toeten. Vertel er eens iets over. Wat, laat, wat gaan we horen? Ja, ik wil graag een stukje laten horen. Kijk, Cosi van Toeten is een, een verhaal waarin twee officieren enorm opscheppen... over dat hun vrouwen altijd trouw zal blijven. En ze gaan bijna trouwen. En dan ja. staat er zo'n oude cynische man bij die zegt... ja. Ik kan zo wel iets verzinnen waardoor het tegendeel blijkt. Helemaal niet, zeggen ze. En dan verzinnen ze de truc: dat die twee ja. officieren die gaan op reis. en die komen verkleed terug. en die gaan dan elkaars verloofd ja. uh, lopen versieren. En uh, nou, dat is trouwens. Het is zo heel mooi van Malz. als uiteindelijk dat lukt. en dan op het laatst gaan ze toch trouwen. maar dan zijn ze echt een illusiearmer. armer. Ja. En, uh, dat is eigenlijk het mooiste van die opa. Maar wat ik nu wil laten horen is dat die twee officieren vertrekken. En uh, dan hoor je die, die twee dames zingen en die nemen allemaal afscheid. Zul je me schrijven en zul je me niet vergeten? Het is een kort stukje. En, en maar maar het is ga kitsch, het is eigenlijk. Nou ja, nee, maar misschien, want ik heb twee stukjes. En dan laten we daarna nog een ander stukje horen. Dan, dan laten we uit. een ander Dat stukje, daarna komt Lourine. Voor, voor de mensen die niet van klassieke muziek houden. Blijf even luisteren. We gaan nu luisteren naar een fragment uit Cosi van Toeten van Mozart. Een fragment uit uh, Mozart's Cosi van Toeten. Maarten, ik, ik spreek met Maarten Doorman, filosoof, schrijver... en we hadden het over het paradoxale. En hier uh, in dit fragment kun jij je paradoxale gevoel, geloof ik, illustreren. Met dit fragment. Ja, want kijk, die, die officieren gaan weg en die benen er helemaal geen zak van. Dus die zeggen, zul je me schrijven en ik ga je zo missen. Ja. En dan, dan zingt die oude man er ook nog doorheen met z'n vijven... Die... Uh, en uh, het is heel onrecht, maar het is heel ontroerende muziek. En dat is eigenlijk waarom ik dat andere stukje van Lou Reed graag dan ja. daarna laat horen. Maar waarom ontroert het als je toch weet, ze beduvelen daar de zaak? Het is helemaal niet echt. Uh, omdat uh, de... Laat ik zeggen, de, de, als je probeert de echte ontroering... door middel van de traan te presenteren, heb je het zigeunenmeisje. Ja. Dan heb je een taart, of het levenslied. Ja. Uh, een, een André ja. Hazes. Een andere Hazes kan je eigenlijk wel mooi vinden. Een André Hazes kan je ontroeren als je heel erg dronken bent. Ja. Of als je behoort tot een bepaalde gemeenschap... en je met z'n allen heel erg dronken bent. Mm -hmm. Of... Uh, maar het kan je ook ontroeren met behulp van ironie. Ja. En die ironie heb je dan eigenlijk nodig om door het levenslied ontroerd te kunnen raken. Maar dat een is een merkwaardig gekken. mechanisme. Dat is gek. maar dat is niet alleen bij mij zo. Nee, nee, nee, nee, overal om je heen. Dat, is het hetzelfde als ik naar zo'n zo, zo schipholprogramma kijk en mensen nemen de afscheid? En ik weet, dat is cliché, dat ken ik zelf ook wel. Dat ik dan ontroerd raak terwijl ik weet, ja, nu gaan die glazen deuren dicht. Uh, is dat hetzelfde verschijnsel? Nou, nee, wat ons ontroert, wat ontroert vaak is juist dat je de, het, het, het valse van het gedrag ziet, of het onoprichten van het gedrag ziet. Dat, uh, uh, kijk, een echte ontroer. Wij, leven zo, wij worden zo gevoeld, ook door de media, met mm -hmm. het, het uitmelken en presenteren van emoties dat zal bijna niet meer opricht kunnen zijn. Dat is ja. ook echt iets van deze postmoderne cultuur. Bij voetbalwedstrijden of bij andere sportwedstrijden... wordt al meteen ingezoomd op de emotie van de, nee. van de sporter... of van degene die gescoord ja, heeft, die heeft doel te, te maken gepasseerd met, is. We moeten het echt zien. Dat is ja. die emotiecultuur en dat, waar je over dat, spreekt. Dat trekt kijkers en dus meer reclame gelden. Uh -huh. Met andere woorden, die, die emotie wordt uitvergroot. Tot voor kort en, werd en in hoeverre heeft dat te dan maken dan met het opwekken uh, van mededogen, van empathie? Nou, dit gaat volgens mij het gaat om het opwekken van, van uh, gevoelens. Het gevoel dat het echt is, dat we erbij zijn. Hm. En zoals je ook in Boer zoekt vrouw ziet. Hè, dat ja, is, ja, ja. De kracht van het programma is precies dat. Ja. Het, het, uh, je wordt heel dicht het gewone leven ingetrokken. en ja. Dat zijn, een soort, zijn dan in dit geval hele fijne emoties. Voor de meeste mensen een soort rustgevende emoties. En die ironie, horen we die ook in Lurie zo dadelijk? Ja, um, good night ladies, good night. Wat ze bij Lou Reed horen is uh, uh, eenzaamheid op zaterdagavond. Maar je ja. hoort het aan die stem. Ik bedoel, dat interesseert helemaal niks, eenzaamheid. Maar um, hoe moet je het zeggen? Het is... Uh, het, het is het, het, het is allemaal gelogen, zo zingt hij het. Maar daarom is het ontzettend ontroerend. Okay. En, als, hij, en als, dat, als dat niet zo was geweest, dan had je het levenslied gehoord... en was het heel moeilijk om er ontroerd door te raken... behalve als je weer ironisch was. Begrijp je wat ik bedoel? Ik vind het heel moeilijk om die iron... Laten, of... laten we het even horen. Precies. Dat, dat... We gaan even naar uh, Ladies, Good Night. Good Night, Good night, ladies. Ladies, good night.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 To keep you alive. But now you've sucked your lemon peel dry, so why not get high high, high and good? Night, ladies, ladies, good night. Good night. Nou, tot zover Lou Reed. Um, en Maarten Doerman, de filosoof, probeert mij nog één keer uit te leggen... waarom emotie, ontroering via ironie tot stand komt. Nou ja, als je dit hoort, die ladies... dat zijn misschien helemaal geen ladies, dat kunnen ook mannen zijn. Dat, mm -hmm, is, ja, dat weten we niet. Dat weet je niet. Je weet helemaal niet of het waar is. Ik denk zelfs helemaal van... van dit is toch niet, dit is niet emotioneel. Dit is heel ja. gedistancieerd. Ja. Maar is, ik raak ook helemaal niet onroerd. Maar misschien omdat ik nu hier professioneel nou, met jou en, zit. Ja, Je ja, geeft het liedje geen kans. Je knijpt het af. Dat, <laughs> uh, omdat het ik moet nog... harder en <laughs> langer. Uh, Oké. Okay. En dan lukt het wel. Oké. Okay. Ja. Maar heeft het iets te maken met wat ze op toneel ook doen? Leg het niet uit... Toon een emotie en we gaan mee. Hè, te tonen eh, eh, dat het via de vorm moet komen. Ja, kijk, uh, dat is natuurlijk een discussie onder toneelspelers... van hoe speel je nou dat huilen of dat ja. hoe speel je nou een emotie? Moet je dan zelf die emotie ook hebben? Of uh, moet je hem vooral heel goed spelen? Ja. En de meeste uh, toneelspelers vinden toch wel dat je vooral heel goed moet spelen. Dat ja. zie je overigens bij Diderot, een tijdgenoot voor Rousseau, gaat het al precies. Hij heeft een stuk geschreven over toneelspelers, gaat het precies over die okay. discussie. En dat is een discussie uit de 18e eeuw, uit de tijd ja. van Rousseau. Rousseau, die zelfs succes had met een opera. Ze schreef tegelijkertijd een boek tegen het theater. En waarom? Omdat toneelspelers... Uh, ja, die zeggen dingen, maar dat is helemaal niet echt. En die, ja. zijn, die tonen emoties, maar die zijn niet echt. Dat is verwerpelijk volgens Rousseau. We vervallen van de ene paradox in de andere. Ik zal proberen het eerste half uur even samen te vatten. Uh, uh, sinds Rousseau zijn wij op zoek naar het echte in ons. Het, het onaangeraakte zou ik bijna. Het ongerepte, zo moet ik het noemen dat is er deze tijd nog heviger geworden. En uh, heeft dat te maken met uh, uh, dat we in een veel complexere samenleving leven... waarin veel meer afspraken nodig zijn... waarin we technische middelen hebben om te communiceren... Heeft dat het heeft te maken met twee dingen volgens mij. Eén is de jaren zestig. En dat ja. daarin plotseling die hele revolutie van 68... zal ik maar ja. zeggen, de dwang van de authenticiteit gaat opleggen. Dat ja. we allemaal onszelf moeten worden. En het tweede is dus hele sterke toename van de mediatisering. Zoals het heet, okay. We hebben allemaal op onze smartphones ja. contact met een andere wereld. En vragen ons af, wat is nu nog echt? En, en toen ik je vroeg... Uh, waar belanden we als dit niet stopt? En toen zei je, in een emotiecultuur. Ja. En ik vraag me af of je dat nou betreurt of niet. Want je, toen ik zei, wat is er eigenlijk tegen? Toen zei je aanvankelijk nee. Maar emotiecultuur heeft toch een beetje een ja. negatieve nee, nee, betekenis. Daar ben, ik, daar ben ik erg op tegen. En uh, als het mij lukt om mijn kritiek ergens op te richten... op een systematische manier... dan zal het tegen dat soort dingen zijn. Want ja. daar, ik houd het erg van met mes en vorig Ja. Uh, dus daar is veel tegen te zeggen. Maar waar het nou bij om gaat... is dat je kunt zeggen dat hele verlangen... naar authenticiteit, dat heimwee... het verlangen naar het natuurlijke... Ja. Uh, dat roept altijd paradox op... je kunt het niet afschaffen. Dat is eigenlijk... Ja. Uh, te... het, het vertegenwoordigt zoveel belangrijks ook... Um, dat je niet kunt zeggen... die authenticiteit is onzin. Jezelf willen zijn is onzin. Het verlangen naar het natuurlijke is maar onzin. Tegelijkertijd zien we. Ja, maar tegelijkertijd lukt het niet. Het kan niet. Als je er zo mee bezig bent om jezelf te zijn. Dat is het toch... Geval. Nee, maar je zou er natuurlijk na kunnen blijven streven. Maar uh, kijk, in mijn boek noem ik ook het, het, het heel simpel voorbeeld van, van, uh, van het open haardvuur. Het is natuurlijk ja. on, on, on, onzinnig om nog een vuurtje te gaan stoken in een huis... dat met centrale verwarming is warm te krijgen. Ja. Je moet de thermostaat, lagen, of die knop dichtdraaien... en je gaat uh, hout kopen in een ja. plastic netje bij het benzinestation... En dan ga je dat aansteken en het, het, het slecht voor de atmosfeer. En het is allemaal ontzettend onhandig, toch doe je dat. En dan kan je zeggen, ja, dat is, dat is een soort authenticiteitsverlangen rond het vuur. Dat, is, dat tot zoveel kunstmatigheid leidt. Dat moet je niet meer doen. Maar het is toch best lekker rond zo'n vuur zitten. Dus je moet het niet af willen schaffen. Maar vervolgens, als filosoof, is het wel interessant om erover na te gaan denken. Ja. Uh, waarom je dat niet moet afschaffen. Waarom het toch niet erg is dat we die authentieke verlangers hebben. En daar achter kunnen staan. Ja. Maar goed, die hele romantisering van onze authenticiteit. Daar dus wil jij wel wat tegenover zetten. Jij zet er in je boek een soort ja, pleitje voor een vooruitgang. Wat bedoel je daarmee? Nou, daar bedoel ik eigenlijk mee dat die... die Want wij praten wel over... De, uh waar we misschien in 2033 zullen zijn. De hele avond. Dus ik ben wel geïnteresseerd in die vooruitgang. Ja, kijk. Um, dan moet ik toch nog even terug naar die authenticiteit. Ja. Um, ik denk dat dat een raar idee is. We kunnen niet terug. Er zit veel nostalgie in. We kunnen niet meer, ook met al onze voedselproblemen... we kunnen niet meer allemaal naar het platteland. We kunnen niet allemaal onszelf nee. worden. We leven in een veel te complexe maatschappij. Um, en dus moeten we, we, we, we moeten ons afvragen, wat zit er in die authenticiteit dat het belangrijk is? En wat belangrijk is, is denk ik traditie. Dat we toch willen vasthouden aan een aantal dingen waar de vorige generaties uh, mee zijn groot geworden, waar we mee zijn opgegroeid. Kijk, als je naar ons eten kijkt, we kunnen met astronautenpillen en plastic zakjes alles ook, ook onze smaak zijn. We kunnen ook heel lekker eten uit plastic zakjes. Mm. En uh, we kunnen heel gezond eten met pillen. Dus we hoeven helemaal niet meer samen om tafel te gaan zitten. Dat is echt onzin. Toch willen we dat. En ik denk dat een goed argument waarom we dat willen... dat kun je verder uitspitsen, maar dat is dat we eigenlijk al misschien al 100.000 jaar uh, samen eten... rond het vuur of rond de tafel, mm -hmm. misschien nog langer. En dat het misschien onverstandig is om dat allemaal af te schaffen. Want? In, in wat wat zou... Uh omdat dat leidt tot een enorme vormeloosheid in het bestaan. En omdat uh, als er tradities zijn die lang zijn en taai zijn... Ja. dan vertegenwoordigen die veel meer dan uh, de vitamine of de smaaksensatie. Het ja. heeft ook te maken met eten is politiek, eten is sociaal... eten heeft met familie te maken. Of met... Het is eigenlijk iets heel complex wat er gebeurt. Dus wat je denk ik niet moet doen, is dat je alles afschaft... En um, het verzet daartegen is vaak een gevoel van authenticiteit. Die authenticiteit slaat nergens op. Er is niet iets echt. Als je goed gaat kijken, is het, het, vaak, is het beeld gebruikt van de ringen van een ui. Hè? Wie is iemand nou echt? Hij je een schil eraf. Ja, Hij is steeds op. meer en hoe dieper je komt, is uiteindelijk alleen maar schil. Ja. En dat is bij authenticiteit ook zo. Dus het moet misschien niet de authenticiteit zijn... die richting gaat geven aan hoe wij moeten leven en uh -huh. verder leven... en na 2033 moeten leven... Het zou iets anders moeten zijn. En ik denk dat dat traditie is. En dan ga jij natuurlijk zeggen. hè, traditie verwijst toch juist naar het verleden. Ja, lijkt me juist zo romantisch naar opvallen. voren. Kijk, en nu komen we bij een cruciaal begrip. Uh, heb ik ontdekt. Uh, en dat is het begrip vooruitgang. Vooruitgang is namelijk iets dat niet alleen vooruit wijst. maar vooruitgang is iets dat het verleden aan de toekomst verbindt. En het vooruitgangsidee was in de, vooral de negentiende eeuw. maar ook een groot deel van de vorige eeuw was dat een van de belangrijkste leidende ideeën in ons persoonlijke leven... in ja. de politieke beweging en hoe we over de maatschappij nadachten. En al die vooruitgangsideeën zijn in de laatste twee, drie decennia... eigenlijk van tafel geveegd door het postmodernisme. En ook daar zijn we goede redenen voor. Want al die vooruitgangsdenkers hebben uiteindelijk ook geleid... tot politieke ideologieën als het communisme uh, en andere totalitaire ideologieën. Het heeft ons met allerlei problemen uh -huh. opgezadeld. Uh, het heeft ons ook een heleboel dingen niet doen begrijpen. Uh, dus in zekere zin was het goed en begrijpelijk om afscheid te nemen van dat idee. Maar ik denk dat met uh, het badwater ook het kind van de vooruitgang is weggegooid... En als ik nu terugkijk naar de boek... En dan bedoel je het kind uh, met het bad waar de traditie is vergeten. Uh, ik, ik, ja, dus uh, Laat ik zeggen dat je traditie gebruikt als leidraad... voor ja. waar je in 2033 moet zijn. Ja. De, de kanondiscussie van zes jaar geleden ging daar over. ook over. geschiedenis. Ja, dan zei iedereen, dat was de kanon van de geschiedenis... of van wat kinderen op school moesten lezen. Ja. Dan zei je, ja, het is idioot dat die kinderen al zoveel boeken moeten lezen... en dat die lijst vaststaat. En, uh, en dat was eigenlijk dezelfde discussie. Want het gaat er helemaal niet om dat dat iets van het verleden was. Het is een kompas... Als je naar 2033 wil, ja. dan heb je een richting nodig. Maar die richting kan niet op nul beginnen. Een ja. richting is iets wat ergens vandaan komt. En maar ik... welke tradities wil je dan handhaven? Want we hebben natuurlijk talloze tradities. Ja. Nou, die van om het vuur zitten. Maar het is precies <laughs> wat jij zegt, het zijn talloze tradities. Dus het, het, gaat niet om, het gaat er niet om dat je alle tradities moet handhaven. Uh, het gaat erom dat je niet te lichtvaardig alle tradities kunt ja. Opgeven, en maar je de, zou ze de, kunnen beoordelen. Welke tradities werken. Welke zijn vruchtbaar voor een ja. geordende samenleving. He, voor, voor, voor samenhang. Ja. ja. Dat is wat te weinig gebeurd is in de laatste jaren. Er is, uh, en zie je daar nu al tekenen van? He, we we, we proberen deze avond een beetje twintig jaar vooruit te kijken. Maar ja, dat begint natuurlijk niet morgen. Dan moeten er nu ook al tekenen zijn misschien. Ja, er zijn heel veel tekenen van, van een... een een nieuwe, of een nieuwe manier van denken... of wat ik zeg, een, een nadenken over uh, hoe het komt... dat we niet weten hoe het verder moet. Uh, en uh, op allerlei manieren zie je een, een uh, poging om terug te grijpen op andere... Oudere vormen van maar, samenleven. Kun je voorbeeld geven? Ja, natuurlijk. Het hele, uh, het hele po politieke populisme en het, de roep om orde en veel meer wetshandhaving en strenge ja. straffen heeft er ook mee te maken. Ik vind dat een heel betreurenswaardige ontwikkeling. Ja. Maar uh, die heeft er ook mee te maken dat je denkt van wat veel mensen denken: van wat is de rotzooi geworden op straat? Ja. Moeten we niet terug naar. Uh, de jaren vijftig. Ja. En als je dan gaat kijken hoe het dan was... was het ook helemaal niet zo gezellig. Want daar maak je altijd enorme fouten in. Maar um, waar het mij om gaat... is dat je, um, dat je begrijpt... dat je niet alles steeds opnieuw hoeft uit te vinden. Ja. En dat wanneer je teruggrijpt op oude vormen... of wanneer je zegt waar we naartoe moeten... heeft te maken met waar we vandaan komen... dat dat niet per se conservatisme hoefde in te houden. Nee. Want dat is ook een slecht woord een tijd geweest. Hè? Er zat een soort morele lading onder dat begrip. Ja, nou wat interessant is van deze tijd... is dat progressief en conservatief... Uh, die zijn nou echt wel... Uh, wat, wat ja. lossers zijn gekomen. Maar en van... die allemaal meer goed of fout zijn. Maar van wie moeten die veranderingen komen? Ja, van ons allemaal zou je zeggen. Maar wie zijn daar nu in richtinggevend? Bij wie of welke groepering zie je initiatieven... waarvan jij denkt dat dat, dat belooft wat. Dat kan wat worden. Uh, nou, van politici, uh, van wetenschappers, kijk, van het kunstenaars? Het probleem is dat er in de politiek is het niet zo uh, en is om uh, na te denken over ideologie. Nee. In de sociaaldemocratie heeft Wim Kok daar een aantal jaren geleden afscheid van genomen. En er zijn ja. maar weinig politici, ook ter linkerzijde als je kijkt naar die links of de Socialistische Partij... Die nu daar een die groot die verhaal overnemen. over. Ja. Uh, dus van politici hoeven we het voorlopig niet te verwachten... al vind ik dat we het wel zouden moeten verwachten ja. van politici. Uh, je ziet het soms bij filosofen. Hoewel de filosofen die binnen de universiteit werken... eigenlijk vooral bezig zijn met hun punten te scoren... in wetenschappelijke hm. tijdschriften... en zich naar mijn idee veel te weinig met het maatschappelijk debat ja. bezighouden. Maar we moeten ook niet zonderen. Er zijn altijd veel mensen die zich in het publieke debat mengen... En uh, proberen om na te denken over waar we naartoe moeten. Ja. En voor een deel beperkt het zich tot, tot laat ik zeggen, de wereld draait doorachtige programma's. waarin het vooral snel moet en trends mm -hmm. worden opgepikt. en het ook leuk ja. moet blijven en kijkcijfers een oh. rol spelen. Maar, maar hebben kunstenaars niet vaak een soort intuïtief gevoel van het gaat die kant op, daar moeten we heen? Um, nou, kijk, het mooie van kunst is natuurlijk dat ze. Kunstenaars op een manier kunnen nadenken die niet direct een blauwdruk hoeft te geven voor de toekomst, maar veel meer kunnen speculeren over ja. uh, utopieën, zich werelden kunnen voorstellen, of juist ja. negatieve utopieën van hoe het vooral niet moet, of positieve utopieën. En je ziet eigenlijk vooral de beeldende kunst hier de laatste tien jaar, na 9-11 met ja. name, zie je dat steeds meer beeldende kunstenaars zich eigenlijk bezighouden met hoe de wereld uh, eruit zou moeten ja. gaan zien. En ik dacht vijf jaar geleden nog van dat is eigenlijk gewoon ontzettend suf, die geëngageerde kunst. En vaak is dat ook zo. En dat uh, het ontzettend goed is om groen en duurzaam te leven. En uh, ja. dat het zielig is om mensen te onderdrukken. Ja, alles is toch afhankelijk van de vorm waarin het gebeurt? Maar precies, uh, alles is afhankelijk van de vorm. Dat is goed dat je dat noemt. Uh, waardoor het toch weer mogelijk wordt dat er kunstenaars zijn die interessante kunst maken. Die beeldend nadenkt, zou je ja. misschien zo moeten zeggen, ja. over, over... En ons kunnen inspireren. Ja. En, we hebben het nog niet gehad over je rol als vader. Jij bent vader van vijf kinderen. Ja. Opvoeden is toch per definitie een optimistische bezigheid. En ik vraag maar wat geef jij je kinderen mee? He, want in 2033 dan ben jij, nou, zijn jouw kinderen volwassen... Ja, dat ja. mag ik dan wel hopen, ja. Ja, Dat klinkt wel heel erg van... schiet eens op, jongens. Dat puberen. Ja, wat geef jij ze mee? Denkend. Los van zakgeld, bedoel je? Ja. Um, um, nou, veel minder dan ik zou willen. Dat, uh, ja? Maar je ziet dat... Kinderen toch echt in een andere wereld leven. Bijvoorbeeld uh, de rol van het boek is een hele andere geworden. Een mm -hmm. mag ik wel zeggen. En jij bent een lezer. Dus en jij zou een willen lezen, dat uh, ook in de bibliotheek ik, en zich opsloten. En ik opsloten. ben een schrijver. En daar moet je je toe gaan verhouden. Uh, ja. en dat is niet altijd makkelijk. Oké, okay, maar je, nu is het net of ze niks meegeeft. Wat geef je hem wel mee? Nou, ik hoop dat ik ze iets meegeef van wat ik noemde het met mes en vork Eten. Ja, ik bedoel daarmee dat uh, vorm in het leven oh, belangrijk nee. is. Niet alleen de emotiecultuur mm. en uh, een bepaalde vorm van uh, uh, retoriek en schoonheid. En... Je leidt ze wel uh, in in de kunstwereld. De wereld van de nou school. ja, je dwingt me nu heel erg in okay. de rol van een gehuichel waar ik graag mee wil gaan. Maar <laughs> ik, ik, nee, ik, ik vind dat ik niks. het meer moet doen, maar, maar nou, dat zou beter kunnen. Nee, ja. ja okay. Nee, ja. ik hoorde dat Iemand je. Iemand heeft me wel eens gevraagd wat is het beste antwoord op een vraag. En die zei van, nou meestal is dat toch nee. Ja. <laughs> <laughs> ik hoorde dat je uh, uh, voor kerst met een zoon van je een haas gevuld hebt. Ja. Is dat zo? Dat is zo. En waarom ja. doe je dat met hem? Ehm. Um, mailbonding? <laughs> nee, het was door toeval. Een buurvrouw had een hazen aan maar met het Met mailbonding bedoel je een uh, uh, mannen. Dat is wel ja. een beetje iets wat een vader met een zoon zou kunnen doen. Ja, ja. Het, is, het was een beetje op het randje. Ik had het nooit gedaan. Ik heb wel eens vogels geplukt. En ik, kan ja. wel, ik kook wel graag met wild. Maar ik had dit nooit gedaan. Maar dat was, een buurvrouw had een haas. En wist niet wat ze daarmee moest doen. En wilde hem weggooien. En dat vind ik wel heel respectloos ten ja. opzichte van zo'n dier. En toen ben je maar. Op goed geluk gaan vullen. Ik moest het eerst uit eten. En uh, toen, of moest, ik had een afspraak om uit eten te gaan. En toen ben ik op het einde van de avond. Ik, mijn zoon is nu net vandaag 16 geworden. Overigens. Mm -hmm. En ik zei uh, uh, tegen hem: blijf op, want wij gaan straks je haars vullen. En dat hebben wij gedaan. Hoe vond u dat? Nou, ik denk net als ik, gemengde gevoelens. Maar het is ook wel, het is wel spannend om dat go goed te doen. Um, ja, de haas was toch dood, was zielig. Maar, ja. uh, ik, ik vermoed dat dit toch wel een moment in zijn leven zal zijn... dat hij zich altijd zal blijven herinneren. Ja, maar ik hoop dus ook dat hij uh, uh, een moment in zijn leven krijgt... dat hij merkt dat de haas uh, in een goede saus klaargemaakt... van uh, chocola en ganseleven. Ja, ja. Mag dat in dit, uh, deze uitzending? Ik denk het wel. Dat dat ook een ja. belangrijk moment voor hem zal zijn. Er zijn hem nog niet helemaal een toe. Ook maar, uh, die zijn verdacht uh, natuurlijk. Ja. Ja, ja, dat kan eigenlijk niet. Nee, maar ik vind ook dat het niet kan. Nee. Maar dat heb je me dan ook weer verteld. Maar dat heb ik hem ook verteld. Je kunt ook kinderen, oudere kinderen leren dat iets niet kan en je het soms toch moet doen. Eh, mag ik het nog over jouw toekomst hebben? We hebben nog een minuut of twee. Ja, want dit werd je te ingewikkeld, begrijp ik. Nee, dat vind ik niet ingewikkeld. Nee, nee, ik begrijp dat je soms dingen doet, terwijl je meteen zegt, eigenlijk hoort het niet. Hè, die hele die leven. Hm. Uh, dat is maar opviel. ik vind het wel een mooi beeld dat jij, ja. uh, wonend in Amsterdam, daar ergens een haas in je achtertuintje staat te vullen. Ja, gewoon in de keuken, hoor. In de keuken. Ja. Nou ja, het, het beeld was eigenlijk, ik hoop niet dat ik daarmee het authentieke van dat beeld weer ontluister. Ja, maar... maar ik heb wel daarnaast een laptop gezet met een filmpje om precies te kijken hoe je het doet. Ja, want als je het voor het eerst doet, is het helemaal niet zo makkelijk. Nee. Goed. En het lukte. Oké. Okay. Je zit al behoorlijk ver uh, in 2033? Word je 76? Wat, wat wil wat voor die tijd gedaan hebben? Um, nou, kijk, ik heb natuurlijk wel wat boeken geschreven al en ook wat dichtbundels. En het zijn ook wel een aantal boeken waar ik echt achter sta. Dus ik heb de daar geen spijt orde. van. de romantische orde, uh, steeds mooier ja. Paralypomena. Dit boekje over Rousseau, wat ja. echt nog wel een vervolg behoeft. Uh, ja. Dus doorgaan met, met boeken schrijven waar ik ja. achter kan staan en uh, dichten en lezen en uh, wat reizen en daarover nadenken. En Veel dingen een doen. Een aantal debatten bemoeien. Ja. En, uh, ja, dat is wel... ik, ik, ik vind het nooit leuk om mensen te confronteren met uitspraken die ze ooit gedaan hebben. Maar ik las een interview met jou waarin je zei, ja, ik doe ook zoveel, want daarmee voorkom dat ik een topper word. Ja, maar dat geldt denk ik voor veel mensen. Uh, ja. nou, een van de kenmerken ja. van depressiviteit is natuurlijk dat je niks meer doet. En uh, er, zijn, nou, er zijn ook wel mensen die heel weinig doen en uh, opgewekt blijven. Dat vind ik uh, heel okay. knap. Hoe ziet, een, hoe, hoe ziet een tobbende Maarten Doerman eruit? Nou, ongeveer zoals jij nu tegenover mij achter die microfoon <laughs> zit. Uh, licht voorover gebogen. En, ik uh, kijk te ernstig. Uh, <laughs> <laughs> uh, nou, die hebben we al lang niet meer gezien. Jij hebt, hebt die man al heel lang niet meer gezien. Nou, het is, we kunnen ons niet luxe permitteren om, uh, om bij de pakken neer te gaan zitten. Maar de verleiding is vaak groot. Ja? Dat moet je gewoon niet doen. Ja. En je staat op, je doet de gedrein op, Je denkt, waarom ga ik aan het werk? Nou, ik ben wel vrij matineus. Dus ik ben wel... Uh, ja. Ik heb er s ochtends altijd wel zin in, ja. Maar smiddags? In de loop van de dag. Um, Dat ja. herken ik. Ja. Dus die man tegenover je, die blijkt behoorlijk uh, waarheidsgetrouw te Nou ja, wat jij eerder zei, het krijgen van kinderen is in die zin een zegen dat je een bepaald soort gratuït pessimisme niet meer kunt veroorloven. Want dat ga je ze niet uitleggen. Ja. En Dat vind ik wel een enorme, was wel een enorme winst in mijn leven. Okay. Hey, hey, een paar jaar geleden heb je meegedaan aan het VPRO-programma Een Kamer in het Verleden. Ja. He, er werden schrijvers een week ja. lang op zo'n drijvende bungalow... Eh, op het Lauwersmeer, daarboven ja. in Groningen... met niemand contact, behalve dat één keer per dag... kwam iemand met een bootje jouw bijdrage voor VPRO Radio halen. Maar na die week werd je geïnterviewd en toen zei je... als je daar alleen op zo'n bootje zit... afgesloten van iedereen, dan word je heel radicaal in je denken. Ja. Dan denk je, ik wil alles anders doen. Ja. Ik heb een puinhoop van mijn leven ja. gemaakt, zei je zelf... Ja. Dat vond ik opmerkelijk dat jij ja. dat zei. Wat bedoel je met die puinhoop? <laughs> nou ja, eh, vanaf dat bootje lijkt het een troep. Eh, Wat is er een troep? Laat ik het zo zeggen. Als je op zo'n bootje zit... dan. Eh, ik was voor ik een gezin kreeg... Had ik, kwam het wel voort dat ik dagenlang alleen kon zijn en of het bij het terug kon trekken. En dat is echt, wanneer je met lezen en schrijven bezig bent... leef je in een andere wereld. Ja, dat vergt ook concentratie en Dat vergt zondering. concentratie en, uh, en dan is het ook veel moeilijker om opgewekt te blijven. En ik heb, toen ik in die week in volkomen isolement zat... want we hadden geen internetverbinding of telefoon of niets... Uh, was ik terug bij die radicaliteit die ik misschien al 25 jaar meer had meegemaakt... Uh, waar ik ontzettend veel kon lezen, schrijven en ja. denken... wat ik op een paar manier nu niet in mijn leven kan organiseren. En daar ga ik helemaal niet over klagen. Nee. Maar net wat ik toen zei, met die radicaliteit. Denk ik denk wat is? ik had nog wel wat meer willen lezen, schrijven. En die, um, nou ja, de, het leven van een kloostering. Die, ik bedoel gewoon de ja, zin ja. van dat werk. Ja. Ik had zoveel meer kunnen en kunnen bereiken. Dat, dat is je... onzin, maar het is... Het, ja, ja. Nee, maar trots dus dat iedereen als, als, als, kent die als, als, schrijft en leest en dit soort ambities heeft, ja. het is nooit genoeg. Je vindt dat je daar op dat gebied veel meer had kunnen doen? Ja, bereiken. absoluut. Ja. Dus maar, ik hoop erg dat ik 2033 haal en nog meer. En dat, is, dat is het voordeel van mensen met mijn beroep, of gebrek aan beroep, hoe je het ook ja. noemen, dat er ook geen pensioen is. Hè. Dus je gaat in je principe, moet door. Uh, ja, tot je er bij neervalt. Nee, je ja. mag door. Ik, ja. Uh, ja. <laughs> Wat ik ook heel mooi vond, is dat je ooit zei... ik wil leren moedig te zijn. Ja. Ligt dat eens toe? Ik weet niet meer wat de context is. Uh, uh, het was, ik het, het was het slot van een interview, zoals het afgedrukt stond. Dat werd verder niet... En, maar ik dacht... Uh, mag ik zeggen wat ik erbij dacht? Uh, ik dacht... Uh, uh, alsof je misschien denkt... ja, ik maak niet voldoende keuzes in het leven... of ik toon me niet voldoende... Ik ik, ik vul maar wat in, omdat het niet. Ja, ik vind het een beetje een raar uitspraak. <laughs> uh, Van jezelf? Ja, nou laat ik het zo zeggen: ik, ik heb veel slechte eigenschappen, maar ik denk dat ik, althans waar ik denk en schrijf, uh, uh, dat het me niet helemaal aan moed ontbreekt. Je durft dingen ter ja, discussie denk ik te stellen. Ja, ja. Ik denk het wel. ja, daarom vond ik die uitspraak zo. Ik, ik, als je nou Ik, ik had het me niet mee herinnerd. Okay. Dus ik niet, Laat, uh... Laten we het vergeten, want uh, we gaan je iets opbrengen wat helemaal misschien niet uh, uh, zo bedoeld is. Toch? Nou, nogmaals, uh, als ja, als ik ja. weet tegen, misschien was het ook tegen iemand. <laughs> een of andere vrouw mij die uitspraak ontlokt. We ben je houden? daar gevoelig Dat, voor? Ja, daar ben ik heel gevoelig voor. Uh -huh. Ben je daarom ook vader geworden? Dat denk ik wel, ja. Ja, ik, was niet, ik was zelf niet uh, op het idee gekomen. Niet? Nee. Waarom niet? Nou, kijk, er is een heel banaal antwoord op mogelijk. Een, een, een man is zijn leven lang nog in staat om vader te worden. Een vrouw niet. Oké, okay. uitstelgedrag. Ja, ja. Ik wil niet zeggen dat geen dat ge enkele man dat heeft. Maar toch wel heel veel mannen... Mm -hmm vertonen dit, dit soort hinderlijk gedrag. Ja, maar, maar goed, dan heb je ook met, niet meteen... maar je hebt nu wel vijf kinderen. Dat is dan wel weer... Ja, ja maar ik had, heb een vrouw die uh, dat zin leuk vond. En uh, ik vind dat je als man. Mom... <lacht> Een nee, vrouw nee, van wie je uh, houdt. Om um, uh, um haar dat te ontzeggen. Ja. Nee, ik heb nooit kinderen gehuld. Maar elke keer als ik een kind kreeg. vond ik het op het moment dat ik het kind eenmaal kreeg. ontzettend leuk. Ja. Goed. 2033. Uh, het zou mooi zijn als we dan hier weer eens gingen zitten, Maarten. Om te kijken hoe ver we gekomen zijn. Of wij een maatschappij hebben gekregen. waarin. Uh, niet alles in zo'n belachelijke emotiecultuur wordt getrokken. Maar waarin we op een behoorlijke manier over inhoud kunnen praten. Een mooie vormelijke samenleving. Het wordt vast veel erger. Ja? Ja, het wordt vast veel erger. Je bent pessimistisch. Nou, ja. Uh, kijk, ik vind als je schrijft, uh, over, over dingen waar ik over schrijf... of als cultuurfilosoof kun je alleen maar een pessimist zijn. Maar je moet altijd ook met een diagnose en een uitweg komen. En anders moet je niks publiceren. Oké. Okay. En, en daarom komt er nog een vervolg op je boekje. Absoluut. Uh, Rousseau en ik. Uitgegeven bij Bert Bakker, geloof ik. Ja? Goed. Maarten Doorman, mag ik je heel hartelijk danken voor dit gesprek. D dit is het einde van de avond. Maar dat gaat Mascha ons, geloof ik, allemaal wel uh, samenvatten. Niet waar, Mascha? Dat klopt, Henk. Ja, u heeft uh, geluisterd naar de avond van 2033. Een avond vol wilde toekomstplannen van visionairen, slimme groene plannen en terugblikkende futurologen. We hopen dat u de toekomst met vertrouwen tegemoet gaat. En wilt u deze uitzending terugluisteren? Ga dan naar wetenschap24.nl, uh, wetenschap24.nl. Uh, bedankt voor het luisteren. Ik wens u nog een hele fijne nacht. Dag. Ah, het is nog niet eens nacht. Het is ging slecht. snel.